Doral Megens met het NOS-journaal. In Texas zijn zeker twee mensen omgekomen en minstens twintig mensen gewond geraakt... toen Schutters het vuur openden op willekeurige automobilisten. Dat gebeurde op de snelweg tussen de plaatsen Odessa en Midland. Een van de Schutters is volgens de politie in Odessa doodgeschoten. Niet duidelijk is of en hoeveel andere verdachten nog op de vlucht zijn. De politie meldde eerder dat twee schutters in twee auto's op de vlucht waren geslagen. Een van hen had een busje gestolen waarmee post wordt rondgebracht. De ander zou rondrijden in een pick-up truck. Zolang niet duidelijk is of alle schutters zijn opgepakt... is het volgens de politie gevaarlijk in de omgeving van Odessa en Midland. Inwoners wordt daarom geadviseerd niet de straat op te gaan. Odessa en Midland liggen zo'n 500 kilometer ten oosten van El Paso... waar vorige maand 20 mensen om het leven kwamen bij een aanslag.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 FNV en KLM onderhandelen al maanden over een nieuwe CAO voor het grondpersoneel. De bond wil hogere lonen en minder flexibele roosters. Op het circuit van Spa-Francorchamps is de Formule 2-race van komende dag afgelast... na de dood van de Franse coureur Antoine Hubert in de eerste race. De bolide van Hubert raakte in de tweede ronde een muur, kwam in een slip... waarna hij op volle snelheid werd geraakt door de auto van de Amerikaan Correa. Die ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis.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 It sounds, it sounds like, like the sultry underground sounds, sounds of DJ Trent Cantrell, spinning tech, minimal, and deep house every weekend. Sounds like sounds like radio with Trent Cantrell. Now yeah. it sounds like chill. Sounds like radio with Trent Cantrell. Hello, this is Trent Cantrell, and welcome to Sounds Like Radio.